Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental door orkaan Milton in de VS is opgelopen naar 10. De slachtoffers kwamen om door tornado's rond de orkaan. Vijf van de slachtoffers vielen in St. Lucie, in het oosten van Florida. Het meest ernstige scenario is weliswaar uitgebleven, maar de zware wind en hevige regen houden voorlopig nog aan. En dat kan voor grote overstromingen zorgen die van het ronddrijvende puin gevaarlijke objecten maken. Het zal dus de komende dagen nog wel even duren voordat duidelijk wordt wat de werkelijke gevolgen van Milton zijn. De regio kreeg twee weken geleden al te maken met storm Helene. Toen kwamen er meer dan 200 mensen om het leven in zes staten. Palestijnse en Nederlandse organisaties starten een kort geding tegen de Nederlandse staat. Ze vinden dat die te weinig doet om een genocide door Israël op de Palestijnen in Gaza te voorkomen. Ze willen dat de rechter verbiedt om wapens en wapenonderdelen naar Israël te sturen, direct of indirect. Als voorbeelden van ongewenste leveringen noemen de organisaties onderdelen voor oorlogsschepen en technologie voor gevechtsvliegtuigen. En twee fans van een voetbalclub Valencia. Die doe ik even opnieuw.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 ...op de luchthaven aangehouden. Hun paspoorten zijn ingenomen. Het is nog niet duidelijk wat het echtpaar te wachten staat. Dan nog het weer. Vanavond wat meer buien. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen eerst regen, later droog en zonnig. En het wordt een graad of 13. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 generations in your seat.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 Are loose and asked him for the stray. She has two more numbers, but he won't say, Just she get it. Ondertussen ben ik ook druk bezig om nog eventjes wet die laatste en nieuwe single afhandig te maken. Maar dat zal nog wel heel erg zweetdruppels gaan kosten. Want ik krijg een mail terug die niet te bestellen is. Oftewel, ergens komt die niet aan. Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Maar goed, dit was Harm Lake. Nou, ik heb er toch verder niks aan geloven als het gaat om het nummer uh, Not Bush City Limits... want daar zit toch ook een beetje... Uh, hetzelfde soort uh, piano uh, verhaaltje in... en er zit ook een uh, lekkere gitaar... Uh, uh, solo, nou gitaar... Een, een beetje een rockende gitaar zit erin...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 Moet ik, ik moet er omheen kijken. Dat is wel heel erg graag. Daar kan Albert ook niets aan doen natuurlijk. Want hij heeft daar een reden voor. Om dan natuurlijk daar op die camerapositie te staan. Om er een juiste mooie samenvatting uit te halen. Want dat is de achterliggende gedachte. Dat was het nummer somehow. We hebben er nog eentje. En dat is Pins. En daar sluiten we dit tweede blokje. En ook het laatste blokje mee af.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 And if only we could see we wouldn't be alive Little pins are stuck inside our eyes And if only we could see we wouldn't be alive We're the monsters Created, there's no place for walk of shame, desensitized by the way we try to keep ourselves alive. And there are no tears left in my body, and all my fears are left in my sight. And there are no tears the body and all my fears are left to my side.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 Yes!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 Goede naam. Ja.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 is toch ook wel heel leuk. Ja, en, en mooie zalen spelen is natuurlijk ook heel erg leuk. En ja. op festivals staan is ook heel erg leuk. Maar het heeft allemaal, uh, het heeft allemaal zijn charme. Ja, er is een band uit Amsterdam genaamd Marathon. Die heeft er ook bewust voor gekozen. Hè? Die zegt, uh, wij willen gewoon in een zweterige uh, keldertjes spelen ja. en uh, noem maar op. Uh. Nou, dat snap ik ook helemaal. En dus, leent die muziek zich ook goed voor vind ik. Echt dat ja, die shoegaze en, en, gewoon in die vibe gaan met z'n allen.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 die, ja, gewoon catchy uh, melodieën uh, die in je hoofd blijven zitten. En, uh, en ook wat vartoe, gitaren. Ja. ja. Uh, nou, over die nieuwe single, uh, vlak voordat we de uitzending ingingen. Uh, als je hem, uh, ja, heel snel zegt, dan klinkt het haars, zei jij ja. ja, ik hoorde jou zeggen, ja, de uh, jullie single hallo,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 ...moeten er weer helemaal geïmproviseerd worden. Want ja, uh, daar hadden ze niet even helemaal op gerekend, deze jongens. Uh, maar goed, uh, we hadden, uh, daarvoor hadden we Ivy Fox met uh, Hello Hearts. En daarachter uh, hadden we de heer Niels Buis. En die komt uh, in actie morgen in de piers om zijn album The Lowlands uh, min of meer te presenteren.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 Came to the chief The old saloon that offered beer And shelter for the thief. And all the guests were questioned But no one knew a thing And Billy in the corner Her tag of stolen blame. And finally it came the time The cops came down the hill. They reached down in his pocket And took out and poor old lonesome Million he wasn't doing well he thought about that evening his moments in distress he thought about the tie up from the lady in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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de eten. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.